Andere kredietbeoordelaars hebben nog geen stappen genomen. Moody's handhaaft voorlopig de AAA-status met een stabiel vooruitzicht. Bij Standard Poor's heeft Amerika al twee jaar een lagere status, EE+. Een eind aan de politieke impasse in Washington is nog niet in zicht. Het Huis van Afgevaardigden heeft een stemming over een voorstel... voor verhoging van het schuldenplafond afgeblazen. Mogelijk komen de Republikeinen de komende dag met een nieuw voorstel. Donderdag wordt het huidige plafond bereikt. De VS kan dan geen geld meer lenen. Het weer. Vannacht koelt het af tot rond de 6 graden. Met op veel plaatsen dichte mist. Lokaal is het zicht minder dan 100 meter. Daarna volgt een overwegend droge dag. Het wordt dan ongeveer 13 graden. S'avonds gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker.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 Goeienacht. Ja, u luistert diep in de nacht naar Radio 1, naar nog steeds wakker van Omroep WNL. Tot 4 uur houden we uw gezelschap met live muziek en het nieuws van de dag. Met binnen nu en 59 minuten het antwoord op de vraag... of ze vandaag nou wel of niet uitkomen in de Amerikaanse Senaat. Want de tijd begint te dringen en in Rotterdam is commotie rond de A13. De snelheidsverhoging zorgt voor gezondheidsproblemen op die snelweg. Dat zo meteen. We beginnen natuurlijk met het verpeste Nederlands-Russische feestje. Ja, Want met het nederland jaar gaat het bepaald niet van een leien dakje... Nadat twee Nederlandse politieagenten vorige week met een verdrag van Wenen aan hun laars lapten... door een Russische diplomaat op te pakken... is vandaag een Nederlandse diplomaat in Moskou aangevallen. De Nederlander werd van zijn bed gelicht en volgens de berichten werd er een anti-homo-leus achtergelaten. Pieter zich is buitenland woordvoerder voor het CDA. Meneer goede nacht. Uh, staat het nu 1-1? Nee, op deze manier gaan we niet met elkaar om. Uh, uh, diplomaten zijn onschendbaar...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 Uh, nou, uh, ik heb toen al geroepen dat het tijd was om eens een keer een uh, goed uh, gesprek te hebben tussen de Nederlandse en de Russische Minister van Buitenlandse Zaken. En ik denk dat uh, de urgentie van zo'n gesprek alleen maar is, uh, is toegenomen. En wat zou er besproken moeten worden dan? Ja, hoe met elkaar omgaan. Uh, of enige mate van vertrouwen is tussen deze twee landen. Uh, en uh, in ieder geval begrijpen welke acties uh, beide landen genomen hebben... En het lijkt er nu op dat dat uh, ja, vooral via Facebook en zo gaat. Ik zou zeggen, persoonlijk gesprek is ook op zijn plaats. Ja, u, u vindt dat minister Timmermans, want daar refereert hij aan, die communiceert veel via Facebook, hij heeft ook de ambassadeur ontboden, maar hij moet er iets meer uh, pit achter zetten nu. Nou ja, dat, dat hebben we vaker gezien, dat uh, we in Nederland het leuk vinden om via Facebook of Twitter uh, te reageren. Ik denk dat het in dit soort gevallen wijs is om uh, je rechtstreeks met je uh, ambtscollega te verstaan. Dat hebben we ook gevonden uh, met het Nederland Turkije jaar, toen er hele grote rellen waren. Toen was het ook allemaal op afstand en met telefoon. Ik ben dan heel ouderwets, en dus het is goed om ogen heel duidelijk te zeggen wat je ergens van vindt. En uh, dat niet, uh, niet altijd 100% publiek te maar het wel heel duidelijk te doen. En ja, nu gaat voor de tweede keer een uh, wat, wat bedoeld was als een feestelijk jaar, met een land wat uh, een, een dubieuze reputatie op mensenrechtengebied heeft, gaat er eigenlijk uh, volledig mist in. We hebben met de kei gehad en het gebeurt nu met Rusland. En dat overigens een paar weken voor het staatsbezoek. Ja, uh, over dat staatsbezoek gesproken. Uh, moet uh, onze koning, onze kerstverse koning, zich nog wel wagen aan een bezoek? Ik uh, ga ervan uit dat uh, voor die tijd de zaken wat gekalmeerd zijn. En ik hoop ook vanuit dat de Russische regering... Um, uh, voorlopig alles alles doet om, om te helpen wie deze inbraak gepleegd heeft. Maar uh, is wat het CDA betreft het Nederland-Ruslandjaar... nog wel het Nederland-Ruslandjaar? Of is het wat u betreft ook genoeg? Ja, het is uh, heel veel minder feestelijk geworden dan ik, uh, ik gehoopt dat. <laughs> okay. Maar u, wat u betreft dus nog wel um, een klein beetje feestelijk. Laten we hopen dat het allemaal goed komt. Pieter Omtzigt, buitenlandwoordvoerder van het CDA. Dank u wel. Graag wat Pieter om zich van het CDA betreft... Uh, is het dus zo dat de Nederland, het Nederland-Rusland jaar nog wel doorgang mag vinden. Iemand die daar misschien wel anders over denkt, dat is Sjoerd maar uh, Die is buitenlandwoordvoerder bij D66. Sjoerd, goedenacht. Goedenacht. Uh, wat is jouw reactie op dit nieuws? Ja, ik moet even zeggen, ik ben echt geschokt door het nieuws... dat de Nederlandse diplomaten in Moskou is aangevallen. En wat mij betreft betekent dit dan ook het einde van het Nederlands-Rusland jaar. Dat is een, een stuk...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 dat is uh, echt een daad uh, die, um, uh, ja, die, die eigenlijk alle, alle perken te buiten gaat. En zeker omdat uh, het aan Rusland is om Nederlandse diplomaten... en überhaupt buitenlandse diplomaten in Moskou te beschermen en daar politiebescherming ja. tegenover te stellen. Dus er zijn, ook als je kijkt... dat is een oproep geweest van die Russische politicus... die ik net noemde... dan moet je dus niet olie op het vuur gooien zoals Poetin deed... met excuses eisen en maatregelen op maatregelen stapelen. Nee, dan moet je even nadenken... hoe gaan we deescaleren en hoe zorgen we ervoor... dat hier niemand echt de dupe van wordt. En we zien nou helaas een tegenovergestelde gebeuren. En de zaak is helaas... Ja, maar voor zover wij weten is dit nog niet... Dit is gedaan door burgers. Ze zijn weliswaar opgeroepen door een, een politicus. Dat weten we. Maar het was in Nederland het geval dat uh, uh, dienders... Uh, mensen die in dienst waren van de staat... Uh, het verdrag van Wenen schonden. Dit is toch nog net even een, ja, een andere, sla, andere slag, zullen de Russen zeggen, toch?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 Ja, dan kan, zou je kunnen zeggen, goh, dan heeft de Russische overheid toch echt iets verkeerd gedaan. En ik herinner me precies dezelfde situatie in Iran. Niet al te lang geleden, toen werd de, Ira werd de Engelse ambassade daar aangevallen. Toen heeft ook Nederland de ambassadeur teruggehaald. Als we naar die situatie kijken en naar deze situatie kijken, dan past het eigenlijk niet om met dat Rusland jaar door te gaan. Ja, en dan betekent dat dus ook automatisch dat onze koning niet moet afreizen naar, uh, naar Moskou. Kijk, als dat Nederland-Ruslandjaar niet meer doorgaat, dan moet de koning ook niet meer afreizen. Nee, nee. dat lijkt me duidelijk. Uh, uh, nee. Verwacht u nog iets anders van minister Timmermans op dit gebied naast dat het Nederland-Ruslandjaar wordt, uh, wordt afgeblazen? Nou ja, hij heeft al gedaan wat hij daarnaast heeft hij al gedaan wat hij moet doen, en dat is de Russische ambassadeur op het matje roepen en uh, om opheldering vragen. Uh -huh. Dan moet die opheldering van Russische zijde ook snel komen.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 Uh, stoppen van nederland restaurant jaar. Dus wat uh, u betreft, wat D66 betreft... want ik neem aan dat er al gebeld is met uh, meneer Pechtold... Uh, gaat er morgen niet gedebatteerd worden over de Nederlandse begroting... maar gaat er eerst hierover gedebatteerd worden? En kijk, natuurlijk gaat het ook over de Nederlandse begroting worden gedebatteerd. Dat is ontzettend belangrijk. En wij hopen dat er daarnaast ook nog gedebatteerd kan worden over deze echt spoedeisende kwestie. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel voor de reactie. Sjoerd maar van D66. Graag gedaan. Op de koudste straten ben ik geweest. En van mijn foutste dagen genoot ik het meest. Ik heb geschopt en geslagen. te veel gefeest.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 ik ben net zo gek als jij. Wees je niet meer wie je bent? Neem een kleine stap terug. Wees je niet waar voor je vecht? Wees je niet waar voor je vlucht? Wees je niet meer wie je bent? Neem een kleine stap terug. Neem een kleine stap terug. Neem een kleine stap terug. Neem een kleine stap terug. Neem een kleine stap terug. Je lijkt steeds meer op mij was ik ook als jij, neem af en toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij, en iedereen is zo zijn tijd. Neem af en toe een kleine stap terug. Je lijkt steeds meer op mij, en vroeger was ik ook als jij. En als een we een klare stap MC Fit, hij was de gast een paar weken geleden in de uitzending van Nog steeds Wakker hier in de dinsdag op woensdagnacht van WNL op Radio 1. En hij heeft dit liedje gemaakt samen met Laura Jansen. Het is een liedje dat eigenlijk van hemzelf is, maar hij heeft één ding gemeen met Laura Jansen, weet je wat? Eh, uh, nee. Nou, hij, ze stonden allebei niet op Lowlands op dat festival in Biddinghuizen. En daar baalden ze ontzettend van. En toen hebben ze gezegd, nou laten we dan samen een liedje opnemen. Misschien dat we dan nog wat op Lowlands kunnen doen. Dat is er niet van gekomen, maar dit liedje wel. En het is een heel mooi Nederlandstalig. Leuk liedje geworden dat je waarschijnlijk nog vaak gaat horen hier op Radio 1. En daarvoor op Radio 1 hadden we het over de Nederlandse diplomaat. Ja, die uh, eigenlijk vanavond van zijn bed werd gelicht. En uh, er wordt steeds meer duidelijk over die zaak. En zojuist worden dus ook de stevig geworden van Choo Sjoerd Sjoerdsma van D66. Anne. Ja, en ook hier en daar correspondenten die zeggen het is zo goed beveiligd. Het kan geen uh, eenmansactie of tweemansactie van een groepje zijn. Er moet meer achter zitten. Het zijn enge gedachten. Het is de talk of the town. Zometeen hier uh, muziek in de studio natuurlijk. Ook weer live in de studio bij Radio 1. Maar nu eerst... De snelweg, want de levensverwachting van inwoners... uit de Rotterdamse wijk Overschie daalt met 20 dagen. Dat blijkt tenminste uit metingen van centraal milieubeheer. En uh, die hebben dat gemeten... naar aanleiding van een maximumsnelheidsverhoging op de A13. Ja, daar zou dus hogere uitstoot van komen. En de vraag is natuurlijk, wie is daar aansprakelijk voor? Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu. Althans, dat stelt Arno Bonten, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. Meneer Bonten, goedenacht. Goedenacht. 20 dagen, dat is toch niet zo heel veel... Nou ja, dat is een gemiddelde. Uh, en dat gaat alleen over de verkorte levensverwachting. En ik vind dat eerlijk gezegd al heel veel. Uh, want het kan in individuele gevallen om soms jaren gaan. Uh, maar nog veel ingrijpender is de impact op de gezondheid voor mensen. Uh, je hebt een hogere kans op uh, uh, bijvoorbeeld een, een hartaanval. Uh, voor kinderen is de kans op uh, het krijgen van astma is, uh, veel, veel groter geworden. Mm -hmm. Zelfs een, een, een grotere kans op, uh, op kanker. Door uh, het wonen ja, langs weg. Ja, Precies, want waardoor ja. inderdaad. In 2012 ging de snelheid op de A13 omhoog, van 80 naar 100. Heeft dat die grote gevolgen, die u zojuist al benoemde, met zich meegebracht, denkt u? Nou, daar is uh, de lucht in ieder geval 20% viezer van geworden. Uh, blijkt uit uh, de meetgegevens van uh, Milieudienst DCMR. Mm -hmm. uh, ook de geluidsoverlast is voor de bewoners uh, flink toegenomen. Uh, terwijl dat eigenlijk niet nodig zou hoeven zijn. Uh, want uh, tien jaar geleden is juist besloten om deze weg... wat eigenlijk een van de smerigste wegen in, uh, in Nederland is... dwars door een woonwijk... Uh, om daar uh, de eerste 80 kilometer zone van Nederland in te voeren. Uh, juist om de lucht daar uh, schoner te maken. Nou, dat mm -hmm. heeft ook geholpen. Uh, dus dat, dat merkte de bewoners uh, zelf ook. Dat ze minder roetaanslag op de ruiten hadden. Uh, dat ze minder uh, uh, geluidsoverlast uh, hadden. Ja. Dus ik vind eigenlijk van de zotte dat de minister anderhalf jaar geleden besloten heeft... om die snelheid weer omhoog te doen. Ja, maar die bewoners die houden waarschijnlijk zelf ook wel van doorrijden. Dus hoe wordt dit nieuws ontvangen door de bewoners van de wijk Overschie? Hebben ze hier begrip voor? Zijn ze nu angstig? Nou ja, kijk, de bewoners maken zich al langere tijd uh, zorgen. En uh, uh, vanuit GroenLinks hebben we samen met de bewoners... Ook uh, toen die uh, hogere snelheid werd ingevoerd uh, hebben we elke maand ook gemeten wat uh, uh, de effecten op de luchtkwaliteit uh, waren. Nou, dat bleek al uit dat er een flinke verslechtering van uh, de luchtkwaliteit was. Uh, toen hebben we ook bij de minister aan de bel getrokken van ja, uh, kijk eens, uh, zij beweert uh, uh, op basis van haar eigen computermodellen uh, dat er uh, helemaal geen verschil is en dat, uh, dat het uh, nog even schoon is als uh, toen er uh, 80 km per uur gereden werd, nou, uit onze meetresultaten uh, bleek al iets anders. Uh, ja, maar, uh, nou, de de mijn vraag was... Is... Ja, dat kunnen jullie allemaal wel beweren, jullie hebben daar uh, belangen bij. Uh, maar nu blijkt uit een objectief. Natuurlijk, van het milieu deze meer, u heeft de wetenschap. U heeft de wetenschap achter u staan. De is opgetreden. Academisch klopt dat gewoon, natuurlijk. Uh, dat is op dit moment zo. Maar vinden die bewoners het ook echt zo erg? Hebben ze er niet gewoon maling aan? Willen ze niet liever doorrijden? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nee, de meeste bewoners, er zal een hooguit een enkeling bij zitten... Die, die zijn gezondheid niks kan schelen. Maar de meeste bewoners, die maken zich daar heel veel zorgen over. Zeker als het mensen zijn met kinderen... en die wonen daar ook in de buurt van de weg, zitten in school dichtbij. Die maken zich daar heel veel zorgen over en terecht. En ik vind, want sowieso is het geen pretje om met je neus op een snelweg te wonen. Dus ik vind dat het ook de plicht is van de minister om alles in het werk te stellen om de gezonde, gezondheidsschade voor de bewoners... om die tot het minimum te beperken. En, en dat is, heeft ze niet gedaan. En dan is de oplossing eigenlijk volgens u gewoon weer terug gaan... die 20 kilometer weer naar achteren schroeven, weer terug naar 80. Is dat de oplossing? Dat zou, uh, dat zou echt een, een verbetering zijn voor uh, de omwonenden van uh, de A13. Uh, dat betekent dat uh, de lucht weer met 20 schoner kan worden. Uh, helemaal schoon zou je het daar helaas nooit krijgen. Dat uh, uh, heb je nooit natuurlijk als er een snelweg dwars door je wijk uh, loopt. Maar uh, alle kleine beetjes uh, helpen en uh, 20% schonere lucht, uh, dat is in ieder geval al uh, mooi meegenomen. Dus ik hoop echt dat uh, de minister uh, op basis van uh, deze uh, gegevens uh, nu ook echt ziet dat, dat die lucht uh, door die hogere snelheid uh, viezer is geworden. En uh, dat ze nu eindelijk eens uh, oog krijgt voor, uh, voor de gezondheid van ja. de bewoners daar. Er is morgen een rechtszaak over. Probeert hij hiermee uh, de minister ook te dwingen om dat te doen? Of in ieder geval een andere oplossing te zoeken? Misschien zijn er ook andere oplossingen? Nou ja, helaas heeft de minister tot nu toe niet naar de bewoners geluisterd, ook niet naar de Rotterdamse gemeenteraad. Want de Rotterdamse gemeenteraad heeft in meerderheid de minister opgeroepen om die snelheid alsjeblieft weer terug te brengen naar 80 km per uur. Dus wij hebben als Rotterdam iets wat we eigenlijk nooit doen, maar een noodgreep toegepast, namelijk om de minister voor de rechter te slepen. Dus we hebben uh, uh, ja, uh, een rechtszaak aangespannen tegen de minister... waarin we uh, aangeven dat uh, het besluit wat de minister genomen heeft... op ondeugdelijke gronden is genomen. Uh, want zij heeft niet daadwerkelijk gemeten. Ze heeft een, een computermodel uh, gebruikt wat uh, erg betwistbaar is. Uh, om een voorbeeldje te geven uh, in de berekening in dat computermodel... wordt net gedaan alsof die A13 een weg is die uh, dwars door een weiland uh, loopt... Nou ja, je weet in een weiland, dan waait het en dan waait al die vervuiling ook uh, uh, enorm uh, snel weg. Uh, maar dat heb je natuurlijk in een woonwijk niet. Dan blijft die vervuiling tussen de uh, woningen hangen. Dus dat is één van uh, de fouten in, uh, in haar verkeersmodel. Uh, en, en daarom lijkt het uh, op basis van die computerberekeningen dat die weg uh, een stuk schoner is dan dat die uh, in werkelijkheid is... En wij hopen dat de rechter echt partij kiest voor de gezondheid van de bewoners. Ja, maar bent u niet bang dat als dan de rechter het met u eens is... dat er dan weer een vervolgonderzoek komt en ze zegt... nou, ik ga het nu wel goed uitrekenen... en dat het nog jaren duurt voordat het uiteindelijk beter wordt? Nou, ik hoop dat ofwel de rechter ofwel de Tweede Kamer... want ja, als de minister halstarrig blijft... dan is er nog één orgaan wat haar op andere gedachten kan brengen... en dat is de Tweede Kamer. Uh, ik hoop dat de Tweede Kamer, die zich tot nu toe eigenlijk altijd in de luur heeft laten leggen door de minister, door de mooie prijsjes van uh, nou, het is allemaal niet vieser geworden, uh, dat die um, wel echt uh, de bewoners ook serieus gaat nemen. En dat een, een Kamermeerderheid wellicht uh, de minister kan dwingen om alsnog die snelheid naar 80 te brengen. Ja, het is dus morgen in ieder geval nog niet geregeld als die rechtszaak is geweest. Het zal nog een tijdje duren. Ben ik bang Arno Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. Dank u wel gedaan. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Met zometeen live muziek. Ik zei het net al. Pam Feather is een jazzartiest. En straks speelt ze live maar liefst vier liedjes bij ons in de uitzending. Hierbij Nog Steeds Wakker. Dus blijf luisteren. En een zestal wereldmachten zijn vandaag in, morgen in gesprek met Iran over het nucleaire programma in dat land. Aan het einde van de dag spraken de Iraniërs zelf over een prettig verlopen gesprek. En dat geeft hoop voor een goede afloop. Ja, want als de gesprekken positief verlopen... kan er zomaar een grote stap gezet worden in de richting van betere betrekkingen met Iran. Publicist Damon Golriets, die heeft de gesprekken vandaag op de voet gevolgd. Damon, goedendag. Goedenacht. Hebben de wereldmachten Iran helemaal onder de tafel geluld vandaag? Um, volgens mij is dat net niet zo gegaan. Um, allebei zijn daar heel positief over. Zowel de wereldmachten als, als Iran... Um, het is afgelopen drie weken uh, was altijd het ge, um, de wens van de wereldmachten um, en Israël aan de andere kant uh, dat Iran met daden moet komen. En uh, vandaag is gebleken dat Iran met een duidelijk plan, met een voorstel is gekomen om uit impassie uh, uh, te kunnen komen met, uh, met de wereld of het nucleair programma. En uh, dat schijnt best hoopvol te zijn. Want uh, laten we nog even een paar stappen teruggaan. Dit, dit speelt al een tijdje, de toenadering met Iran. Maar waar komt hij vandaan? Um, sinds 2003 uh, is gebleken dat Iran... Um volgens het Westen in het geheim bezig was met het uh, um, voortzetten van een nucleair programma. Iran heeft altijd beweerd dat het een um, vreedzaam nucleair programma is... voor het opwekken van uh, elektriciteit, dus energie. Mm -hmm. um, het Westen betwist dat, omdat uh, men zegt dat Iran een dictatuur is. Men zegt dat Iran uh, terrorisme uh, helpt in Zuid-Libanon, uh, tegenwoordig in Irak, maar ook in Syrië. En op die manier is Iran niet te vertrouwen... Nou, en Iran vindt aan de andere kant dat het Westen door verschillende redenen, waaronder Amerika ook met name, eh, niet te vertrouwen is omdat Amerika en het Westen andere landen wil onderdrukken. Dus uh -huh. er is een impasse ontstaan. En, uh, maar nu lijkt uiteindelijk... het dus de goede kant op te gaan. Hoe kan dat? Ik verstond je niet. Nou ja, uh, uh, nu is die toenadering dus. En nu valt hij ook helemaal weg. Hallo, Ben, nog een ja, ik ben er Oké, okay, ja. Sorry, we drukken het verkeerd knopje in. Mijn vraag was, er was dus een impasse ontstaan, maar nu wordt er weer gepraat. En dat is voor het eerst sinds lange tijd. Hoe kan dat? Dat is omdat verschillende redenen Ten eerste is, hebben de sancties op Iran toch wel, die werken nogal stimulerend. Iran heeft grote economische problemen. Het is een inflatie van 40 procent. Stel voor Nederland heeft een inflatie van ongeveer 3 Dat is enorm. norm. Tegelijkertijd is het nucleair programma van Iran, is in de afgelopen tien jaar zodanig gevorderd dat ze denken van nou, wij zijn ja, potentieel gezien zijn we nucleair. Uh, alleen we hebben nog geen bom. Uh, en tegelijkertijd dat het Westen uh, wil graag uh, dit probleem oplossen. En aan de orde om van de dag terug te gaan. En te zorgen dat niet andere landen in het Midden-Oosten... Uh, ook een nucleair programma gaan uh, beginnen. Dus, uh, dus uh, uh, iedereen gezegd, is tijd ja. om dat te gaan doen. En met een nieuw president, wat na Amadinejad is gekomen... Uh, lijkt het dat hij een, een belangrijkere mandaat heeft om dat van elkaar te krijgen dan, dan hoe Ahmadinejad ermee omging? Ja, oké, okay, want is de, is de koerswijziging die is ingezet door Iran uh, nou, voor de korte termijn, of mogen we op lange termijn nog meer van die handreikingen verwachten? Ik denk dat er uh, langzamerhand heel voorzichtig steeds meer handreikingen gaan komen. Uh, en, en handreikingen zoals bijvoorbeeld het verschepen van uh, uh, uh, het verrijkte uranium, hè, dus brandstof voor uh, uh, het, het ontwikkelen van uh, uh, ja, nucleaire energie... maar ook tegelijkertijd ook eventueel het uh, uh, ontwikkelen van een nucleaire bom. Uh, om dat te verschepen naar andere landen van 20%, maar ook uh, het uh, vertragen van de uh, uh, um, centrifuges waarmee uranium wordt ontwikkeld... Of uh, het toestaan van de uh, inspecteurs om binnen te komen om het land te bekijken. Allemaal met één doel. Om ervoor te zorgen dat het Westen vertrouwen heeft in het nucleaire programma van Iran. Ik, ik hoor een... Uh... Een, een opgewekte uh, Dame-Goris, dat is goed om te horen. Maar het is toch wel een heel fragiel proces nog. Ik bedoel, er is natuurlijk al nog de tikkende tijbom van uh, Syrië. Uh, nauwe banden tussen Iran en Syrië natuurlijk altijd jarenlang geweest. Als daar misgaat en het westen gaat ingrijpen... dan, dan, dan kan het zomaar toch weer allemaal weer tot ver onder het nulpunt dalen, dit alles. Ja, dat is inderdaad uh, helemaal juist. Uh, kijk, wij spreken over de normale omstandigheden. Um, en uh, het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld een ja ik, ik hoop niet dat het gaat gebeuren, maar dat inderdaad dat het uh, opeens escaleert, Dat stel je voor dat uh, Israël zometeen uh, Iran gaat bombarderen. Uh, of uh, dat er een explosie komt uh, ergens. Dat het inderdaad uh, tot een escalatie komt en dan heb je een an heel ander verhaal. Maar zoals het nu gaat, uh, zijn we heel voorzichtig hoopvol dat er enigszins een verandering gaat komen. Ja. Um, en de vraag is of dat zich op die manier ook blijft ontwikkelen. Nou, laten we ook uh, vooral niet proberen om al die doemscenario's te gaan bedenken, want dan gaat het vast niet Nee, inderdaad. We Heel moeten God, altijd positief, moeten positief blijven. blijven. En uh, ik ben hoopvol. Ja, we zijn op weg naar een oplossing. Laten we zo afsluiten. Dankjewel, Absoluut. Damon Gorriets, publicist. En we spraken over uh, ja, de toenadering die het Westen heeft gedaan naar Iran. En Iran naar het Westen. Om toch langzaam te werken naar een nucleair-vrije wereld. Dankjewel. Goeiedag. En zo meteen gaan we het hebben over het Offerfeest, een van de belangrijkste islamitische feesten. Ik weet er niet alles vanaf, maar straks gaan we met iemand spreken die dat zeker wel, wel weet. Het is twee voor half drie, Anne. Ja, en bij ons in de studio misschien wel de vrolijkste muzikale gast die we ooit gehad hebben. Ah. Hallo, Pam. Hallo. <laughs> <laughs> Want je, je, je, uh, uh, Pam uh, Feather, ja. dat is jouw artiestennaam. je echte naam, wat is die? Pamela Slagveer, zei je Nee, maar dat vind ik heel gaaf, juist. Ja? ja Sloppen jullie nu de link verder? Slagveer. Ja, Prachtig. Ja, ja maar waarom dan toch een Engelse naam? Ja, ja. Hé, hey, ik zing in het Engels, dus waarom niet? Ja, en, en dat zachte veertje, dat is misschien ook muzikaal een kleine hint voor degene die de CD wil kopen? Ja, klopt. Het is ook meestal er zijn de liedjes lekker licht en luchtig. <lacht> ja, hoe moet ik het anders brengen? Ja, en ja. vrolijk. En inderdaad, ja, niet alle liedjes zijn vrolijk, ah. maar de meeste wel. Hey, dit in dit programma blikken we terug op de dag die was. Nog steeds wakker. We zijn nog steeds wakker na 15 oktober, dinsdag 15 oktober. Wat deed jij op dinsdag 15 oktober? Uh, wat ik dus vandaag allemaal heb gedaan. Ja. Even nadenken. Uh, ik ben naar school geweest. Echt saai. Welke uh, school? Ik zit op de hogeschool in Rotterdam. Voor, ook met muziek of gewoon iets heel iets totaal anders? Iets heel anders. Ondernemen. Okay. Nou, het heeft wel met elkaar te maken, maar... Nou, nee. je, een beetje combinatie. En ik, had, ik heb een hondje, een puppy. En die had ineens een opgezwollen oog. Dus ik ben twee keer naar de dokter geweest vandaag met mijn puppy. En s'avonds schoof je aan bij het programma Nog Steeds Wakker. Oh ja. Om, om, om, om vier liedjes te spelen. Wat is de eerste zo meteen? Uh, do you believe him? Ik zou zeggen ga even naar de andere kant van de studio. Dat valt allemaal te volgen trouwens op radio1.nl. Er is een webcam in deze studio. Dan uh, kunt u uh, uh, ook allemaal volgen wat Pam verder hier in de studio doet. Het is inmiddels half drie en dus hoog tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Vera Simons. Ja, goedenacht. In Duitsland zijn gesprekken tussen de Groene en de CDU-CSU mislukt. Er werd door de partijen gepraat over de vorming van een regeringscoalitie. Na het mislukken van het overleg rest voor CDU-CSU slechts één coalitiepartner... de sociaal-democratische SPD. Merkel moet een nieuwe regeringspartner zoeken... omdat huidige coalitiegenoot FDP er niet in slaagde... de kiestrempel van 5% te halen. En de vraag naar dringende voedselhulp in Engeland heeft dit jaar een recordhoogte bereikt. Ondanks het einde van de recessie kampen daar nog veel gezinnen met lage inkomens met deze problemen. De Britse Voedselbank wil een onderzoek laten instellen naar de oorzaken van honger in het land. Ook met oog op de naderende winter kan het zo volgens hen niet langer doorgaan. En niet twee, maar drie keer heeft de brandweer in Amsterdam moeten uitrukken voor koolmonoxidevergiftiging. Naast de zeven gevallen uit Amstelvee en Amsterdam die vandaag bekend werden... zijn vanavond nog eens zeven bewoners van twee verschillende woningen naar het ziekenhuis gebracht. Bij deze laatste melding was in beide gevallen sprake van een verwarmingsinstallatie. En dan nog even kijken naar de beurs. In Japan stijgt de Nikkei met, met 0,26 Dat was hem. Het minuutje. Dankjewel Vera en belofte maak schuld 1 over half 3. Pam verder gaat live spelen hierbij Nog Steeds Wakker. Live dus vanuit de studio hier bij Radio 1. 1, 2, 3, 4. It's 3 o'clock in the morning. On my phone. I can hear you crying. You're home alone. Listen girl, it's not the first time, it's not the first time, that he leaves you in pain. Listen girl, you don't know where he is, and you can stand this, you know he's playing a game, but do you believe him? You Als het zo al gezongen wordt, dan geloof ik het wel al. Pam verder, dat was hartstikke life. live. Ja. Dat moet even ja. bijgezegd worden. Als u in de auto zit en zit te luisteren en denkt... nou, dat een lekker plaatje, die ga ik meteen even downloaden. Nou, het kan misschien wel, maar, maar deze versie die hoorde u alleen hier live bij. Nog steeds wakker om vijf over half drie, s'nachts ook dat nog. Ja, en zo meteen heel veel meer van Pam verder, natuurlijk. Uh, vandaag is het Offerfeest begonnen. De belangrijkste islamitische feestdag na het suikerfeest. We praten hierover met Alper Alassak van platform INS... dat de maatschappelijke participatie wil bevorderen. Meneer Alassak, goedenacht. Goedenacht. Diederik van Zessen en Anne de Jong zitten in de studio. Dat zijn twee hartstikke Nederlandse namen. We zijn ook nog eens allebei in de, in de polder opgegroeid. Tegenwoordig in de, in de stad woonachtig. En dus zien we het wel eens. Maar toch zijn we niet buitengewoon bekend met het offerfeest. Wat herdenken moslims, tijdens het offerfeest? Uh, Offenfeest uh, is voor Nederlanders eigenlijk ook een bekend uh, feest. Uh, het staat ook in de Bijbel dat Abraham zijn zoon uh, wilde offeren. En daar komt het vandaan. Um, dus hij, hij had zijn uh, zoon uh, een uh, Haga in de, in de woestijn achtergelaten. Later kwam hij terug en zo. Dat is de islamitische versie. Ja. En, uh, en in plaats van dat, uh, dat hij dus zijn zoon uh, opofferde... Uh, zeg maar, uh, is er een, uh, uh, een schaap gebracht uit de hemel en die werd opgeofferd. Dus daar hebben zeg maar de moslims het uh, denken eigenlijk... Uh, uh, Tijdens onder andere. Met welk christelijk feest kunnen we het dan een beetje vergelijken? Uh, nou, ik zou denken uh, dat. Uh, ja, uh, Jezus, die. Uh, uh, voor vanuit uh, Christendom, voor zover ik het uh, weet, uh, die, die, die is ook opgeofferd. Uh, ja, door God. Pasen. Dus uh, daar komt het denk ik ook min of meer. Uh, daar kun je mee vergelijken, denk ik. Nou, tijdens het offerfeest worden moslims ook geacht om één keer in hun leven naar Mekka te reizen. Klopt. En, en waarom dan Mekka? Uh, omdat, ook, omdat deze gebeurtenis volgens islamitische vertelling in het woestijn, uh, daar in uh, Mekka, is, heeft plaatsgevonden. Uh, ja, dus later is Abraham teruggekomen oh. en met Ismaël heeft hij ook uh, dat uh, kubieke huis uh, gebouwd. Mm -hmm. En, uh, en uh, dus op een afstand daarvan heeft uh, deze pla uh, gebeurtenis plaatsgevonden. We zitten niet alleen een soort uh, gedenken. eh uh, zitten Abraham en Ismaël en Hagar. Maar ook de gedenken ook uh, Adam en Eva die, uh, die daar ook uh, elkaar hebben getroffen. Uh, en... Uh, God om vergeving hebben gevraagd en, uh, en daar vergeven zijn. We zijn ook, ook raakvlakken genoeg dus, dus eigenlijk. Maar Alper, als het gaat om onze feest of onze de, de christelijke feest... dan heb ik het over, over, over kerst en, en Pasen. Dan hebben, jullie, hebben moslims eigenlijk geen keuze uh, dan het mee te vieren. Want je hebt al een vrije dag. Dat geldt voor offerfeest natuurlijk niet. Uh, jij bent, uh, st, zet je in voor de bevordering uh, mm -hmm. van de participatie... Um, zouden wij mee kunnen vieren? Is het de bedoeling dat Nederlanders ook mee gaan doen met Offerfeest? Nou, uh, kijk, ik denk niet dat dat de bedoeling is... dat, dat Nederlanders dit, dit mee uh, moeten vieren. Uh, maar ik denk dat uh, dat, dat aan de moslims is... om uh, hier in, het, in Nederland... Uh, uh, vanuit deze, uh, uh, zeg maar, uh, feest... Ook, ook, zeg maar vanuit de solidariteit die je hebt... een schaap die je dus laat opofferen... dat je dan dat vlees uitdeelt hier in Nederland bijvoorbeeld. Dat je op die manier van deze vlees ook iets maakt... van betekenis is voor Nederland. Ja, want wij vragen u nu... Um, wat er precies gevierd wordt met het offerfeest, hoe dat precies gebeurt. Is dat, nou ja, laten we zeggen, onze eigen uh, dobbigheid misschien, omdat wij dat niet weten? Of vindt u dat de moslimgemeenschap in Nederland misschien meer er ook aan moet doen... om het aan ons proberen uit te leggen en het met ons te delen? Ik denk dat er, dat, dat, dat uh, ja, voor beide groepen belangrijk is... Hè, dat we over een weer wat meer dialoog hebben... Ja. Uh, en uh, nieuwsgierig zijn aan elkaar toe, maar ook vanuit onze, zeg maar, uh, eigen feesten, maar ook uh, eigen uh, tradities, uh, daar, daar bekendheid, geeft, bekendheid uh, uh, aan elkaar geven door uh, uh, daar iets mee te doen in deze samenleving. Als je, zeg maar, als iedereen zijn uh, schaap. Of uh, geld opstuurt op naar een uh, land als Afrika en daar een uh, schaap laat uh, uh, slachten en het vlees daar laat uitdelen, dat is een hele goede daad en dat is ook nodig ja, voor al die arme mensen mm -hmm. daar. Maar ik denk dat dat ook belangrijk, net zo belangrijk is, en dat invalt. Uh, een deel van de moslims hier uh, hetzelfde doet en, uh, en zeg maar de daklozen, huh, de armen, uh, al die voedselbanken uh, van vlees voorziet. Juist. En, uh, dus we zijn als stichting daarmee bezig, dus we stimuleren dat. En, uh, dus ik ga ook vandaag uh, aan 2500 uh, gezinnen vlees uit uh, laten delen. En ik uh, hoop op die manier inval bij te dragen aan uh, inval uh, armoedebestrijding hier. En vanuit ook uh, de gedachte van uh, solidariteit. Ja, je zou haast zeggen een, een soort van, van kerstgedachte in ieder geval. Bedankt voor deze uitleg en uh, hopelijk, hopelijk weten we volgend jaar gewoon precies waar het over gaat. Want we leven uiteindelijk allemaal samen. Alper, zag van platform INS. Dankjewel. Wie op dit moment, of eigenlijk al de hele dag, naar CNN zit te kijken... die ziet dan rechtsonder in beeld een klokje lopen. 27 uur, 19 minuten en 14, nee, 12, nee, 13, nee, 11 seconden. De debt ceiling deadline, oftewel het schuldenplafond... en dan de absolute deadline. Het is spannend in Politiek Amerika. En zometeen praten we met onze correspondent helemaal bij over de gang van zaken... want er is daar wat in beweging. Dat zometeen, maar eerst het beste... Of misschien wat slechtste. In ieder geval een overzicht van het, de media, van de televisie, de radio van afgelopen. Dag. Met Vera Simons. Exact. Uh, nog steeds onderwerp van gesprek vandaag is natuurlijk de discussie rondom Zwarte Piet. De wereld draait door, wilde dit onderwerp behandelen aan tafel met onder andere Prem. En dan wordt er zoals gewoonlijk geschreeuwd. Prem, waarom niet? Waarom tegen? Is het niet belangrijk dat we eerst eventjes zeggen... dat sommige mensen, sommige kinderen, you have to... Sinterklaas bestaat niet, Sinterklaas bestaat niet. Goed, laten we doorgaan. Nou, Prem. Ja. Prem, geef mij me... Nou ja, zeg. Het is alsof je een heel lief, lieve heersbeestje... zo met je hak, bam. Ja, vooral ook op Twitter was dit gesprek van, gesprek van de dag... en daarna uh, volgde nog een hele rand van Prem. Maar als samenvatting eigenlijk wel zijn oplossing voor dit probleem. De schoorstenen bestaan niet meer, we hebben zonnecellen. Die Piet gaat niet meer door de schoorsteen. waarom kan die niet wit zijn? En als we kijken naar Sinterklaas, hij is een Turk. Turk zijn iets gebronsterd. Je hoeft niet als een witte te zetten, want die woont in de zon. Waarom zit er geen Turk op een paard met witte knechten? Wat is er op tegen? Dan kom je in de realiteit en voed je kinderen ook op... dat we centrale verwarming hebben. Ja, Prem bij de wereld draait door dus. Een andere samenvatting, de rijdende rechten. We kunnen er altijd lang over hebben. Maar eigenlijk was het binnen één minuut wel duidelijk... want met deze uitspraak is eigenlijk de hele zaak van burenruzie al afgedaan toch? Maar het wordt niks. Ik ben uh, heel boos op de boom. En daarom ook op de, op de buurman. Maar vooral op de boom. Ja, hij zegt het zelf al. De boom heeft het gedaan. Laten we de burenruzie lekker voor wat het is. Tot slot de bijna doodservaring van Gillian uh, Gillian, Gillian, ik moet het goed uitspreken. Van Vessem. Uh, presentatrice van Hart van Nederland. Live op SBS 6. Ja, en dit was Hart van Nederland voor nu. Vanavond na de wedstrijd Turkije Nederland zijn we er natuurlijk weer. Oh ja, om half veld. Neem niet kwalijk. Mooie nog. Ja, is dit zo? Zijn zei ze nou? Ik stikte bijna. Ja, dat zei ze nog net voordat ze, voordat ze eruit gingen. En ik heb straks meer quotes van jullie. En dan hoor ik onder andere graag wat jullie van de nieuwe Borsato vinden. goed nieuws. We zijn hier allemaal, ik vooral heel erg fan van John Williams. Die heeft zijn contract verlengd bij RTL. Oh, die heeft dus nog ook. lang in het media overzicht. Maar gaan we het straks nog over Borsato hebben? Want daar hebben we ook nog een leuk feitje <laughs> ja. over. Want John Bank, daar wordt natuurlijk flink op geschoten. Maar wat sommige mensen niet weten, nou dat ga ik zo meteen vertellen. Het is, het is bijna kwart voor drie en u luistert uh, nou, nog steeds wakker op Radio 1. Er is nog steeds geen deal in Amerika. Het is nog steeds oorlog in de Amerikaanse Senaat. Nog altijd lijkt er geen einde te komen aan de politieke impasse... die de Verenigde Staten al twee weken lam legt. Ja, gisteren sneuvelde een plan van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Ze wilden het Amerikaanse schuldenplafond verhogen. Uh, maar uh, Obama bestempelde dat plan als losgeld. En inmiddels wordt... Uh, wordt natuurlijk ook verder gepraat in Amerika. Er zou een deal zijn, maar nog niets op papier, zegt CNN. Kortom, het land is in beweging en de deadline nadert. 27 uur, 15 minuten en 58 seconden. Wouter Zantingen, onze WNL-correspondent. Goedenacht. Goedenacht. Is iedereen ook naar het klokje van CNN... of andere zenders aan het kijken met uh, verwachtingen? Nou, dit is ontzettend groot nieuws. Als het niet gebeurt, hè, dan... nou, Misschien heeft Amerika nog een paar dagen de tijd. Want uh, als dat schuldenlimiet uh, dus uh, bereikt wordt... Dan, uh, uh, ja, dan is Amerika in principe uh, bankroet. Uh, hopelijk heeft het nog iets langer. Uh, nou ja, dan... Maar dat heeft gevolgen, enorme gevolgen. Want even heel kort, dat uh, schuldenplafond, dan mag er niet meer geleend worden... en dan mogen ze alleen nog maar uitgeven wat ze zelf verdienen in Amerika. En dat is niet zo gek veel. Korter. Ja, dat is inderdaad iets van, van 60% van wat er... Uh, ...wat er binnenkomt, hè. Uh, en, en ook omdat het nogal uh, uh, irregulier is. Uh, elke dag komt er weer wat binnen, komt er weer wat uit... ...en dat is niet altijd gelijk. Dus als je op een gegeven moment nou, zeg maar een hele grote rekening krijgt... ...en die dag komt er niet evenveel binnen... ...dan kun je die rekening betalen. En dat heeft allemaal te maken met vertrouwen. En als het vertrouwen weg is in het uh, internationale financiële systeem... ...dan is het al nou, en Het gaat nu heel snel met, uh, met de ontwikkelingen. Um, laatste stand van zaken. Is er nou wel een deal of is er geen deal? Er is officieel geen deal. Uh, er was gisteravond bijna een deal... Uh, het Senaat, de, de, de, de, de koelere hoofden in het Senaat hadden bijna een deal gesloten. Ook met het zithuis erbij. De leider van de Democraten, Reid, en de leider van de uh, Republikeinen, McConnell, hadden eindelijk een einde soort van deal gesloten. Dus vandaag besloot het Lagerhuis dat ze het zelf maar beter wilden gaan doen. Uh, Benner, uh, die, uh, die kwam met zijn eigen plan. Uh, maar Dijs heeft de hele dag over gedaan. En ongeveer een uur geleden is daar uitgekomen dat. Hij dus zelfs niet eens genoeg steun kon krijgen van zijn eigen partij om dat door te voeren. Waarom Boehner dat probeerde is omdat het vooral de Republikeinse Tea Party-mensen in het Lagerhuis zijn die uh, ja, dit proberen door te drukken en die steeds uh, ja, verder gaan met die gijzeling. Want die uh, willen het echt leiders... laten klappen, om het zo te zeggen. Ja, ik die te zijn zeggen, echt aan de kant dat het Ja, Dat het eigenlijk niet zo uitmaakt. Dat het zo'n niet dat dat misschien wel goed van hij is. Dat het korttermijn pijn heeft. Uh, en ook blijkt het zo te zijn mm -hmm. dat ja, die districten waar ze uitkomen zijn allemaal ja, gebiedjes waar mensen allemaal niet zoveel weten wat er gebeurt. En die zijn allemaal tegen de overheid in het algemeen. Want ja, dat hebben ze nooit uh, gebruikt, dat zeggen ze. Dus ja, die, ze hebben helemaal geen, uh, geen incentive, helemaal geen reden om eigenlijk hier wat aan te gaan doen. Ja, want... Wij hoorden dan in Nederland van die onderzoeken... dat de gemiddelde Amerikanen, of in ieder geval het merendeel van de Amerikanen... eigenlijk het hele congres maar naar huis wilden sturen. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen. En zeker die republikeinen die nu de boel blokken. Daar moeten ze toch een keer helemaal klaar mee zijn? Ja, het is ontzettend frustrerend. Uh, dit is wel de reden waarom er nu eindelijk beweging is geweest. De republikeinen hadden namelijk... In een of ander fantasiebeeld weer in hun hand gekregen dat uh, ze toch succes mee zouden gaan hebben met deze strategie. Uh, vorige uh, of ja eind van de vorige week vrijdag kwam er een uh, belangrijke uh, peiling uit. Een uh, peiling ook wel door een republikeinse krant, de uh, Wall Street Journal. En daaruit blijkt dat meer dan 70 van de Amerikanen zegt van nou, het is gewoon de schuld van de republikeinen en wij willen dat dit nu stopt. Toen hebben er echt de leiders in de Republikeinse Partij gezegd: en niet die partimenten. nou nou echt afgelopen, want nu gaan we echt uh, veel schade uh, krijgen hiervan. Ik bedoel, er zijn een aantal competitieve senaten... of uh, gouverneurschap. Uh, ja, uh, uh, verkiezingen, bijvoorbeeld in Virginia hier. En die gaan de Republikeinen nu ver, verliezen door dit soort uh, ja, spelletjes... Waar die helemaal niks opleveren. leven. Nee, en, en het grote spel op de achtergrond is natuurlijk deze gijzeling... vooral om Obamacare nog altijd tegen te houden... Um, willen ze daar iets op ingeven? Nou ja, die, die Tea park mensen dus absoluut niet. Maar... Nee, laat ik het anders uh, zeggen. Uh, als er zo'n deal komt... met het, het, uh, de redelijke kant... van de Republikeinen, wordt er dan ook... al iets besloten over Obamacare? Of is het dan echt alleen om dat, dat schuldenplafond... Uh, uh, tegen te houden? Nee, Obamacare blijft. Uh, de, de overheid gaat open en uh, het schuldenlimiet... gaat ook volgen worden. Obama zegt... ze kunnen hier niet aan toegeven, want hij heeft het inderdaad ook... een los gehad. Hij zegt, als ik hier aan toegeef... wat er dan gebeurt, is dat elke keer als we... Uh, uh, ja, gaan stemmen over het budget, dan kan de hele overheid in gijzeling worden genomen. Dus zij wil hier een, een principieel punt van maken: van dat hij geen centimeter kan toegeven. Op. En vandaar ook dat het zo hard gesteld wordt. Ja, ja. Uh, wat denk jij? Gaan ze eruit komen? Uh, uh, ja, maar alleen al het feit dat, er, uh, dat de kans dat de Amerika uh, uh, uh, bankroet gaat, hè, dat die kans minder is dan, dan 0%. Is al enorm schokkend en dat zou zeker op lange termijn best wel schade kunnen betekenen voor de Amerikaanse economie. Want mensen gaan denken: van ja, misschien is er wel een alternatief voor de dollar, want zo veilig is Amerika niet. Nee, dus eigenlijk komen ze er dan wel uit, maar schieten ze nog niet heel veel op? Nee, het gaat, dit heeft al heel veel schade berokkend, mm. zelfs als ze er wel uitkomen. Nu hebben we in Nederland ook net een politieke deal gesloten. Toen heeft uiteindelijk Uli Rehn, een van de Europese leiders, gezegd dat de Amerikanen uh, going Dutch uh, moesten gaan doen. Is dat ook nog maar enigszins doorgekomen in Washington of in de rest van Amerika? Nee, iedereen is natuurlijk in zichzelf gekeerd. Nee, en er wordt uh, weinig over de dijk heen gekeken om het mannen Nederland te zeggen. Ja, dat is dan weer een hele Nederlandse uitdrukking. Want, waar we inderdaad wel uh, benieuwd naar waren. Want Nederland is op dit moment uh, qua nieuws in de ban van een Nederlandse diplomaat... die mishandeld is in Rusland. Je hebt het misschien meegekregen. Maar is dat iets waar Amerika nog iets om geeft... om die diplomatieke ruil die er toch begint te worden tussen Rusland en Nederland? Nee, iedereen is hier natuurlijk mee bezig met, uh, ja, met de economie. door als... als... De overheid is dicht, wat enorm veel schade berokkent. Heel veel mensen zitten thuis. Amerika heeft op dit moment helemaal geen aandacht ergens anders voor. En dat is natuurlijk ook wel schande. Dat is in dit geval dan ook nog wel een beetje begrijpelijk. Maar ik zou er toch van uitgaan dat Obama in principe uh, de kant van Nederland zou kiezen. Maar ja, Rusland is heel erg groot. Het blijft een moeilijke discussie. Jij weet het over het, over het algemeen beter dan wij. Dankjewel voor je uitleg. Wouter Zantinga, onze WNL-correspondent in Washington. En daarmee is het uh, tien voor drie. Ja. Nog steeds bij ons in de studio Pam Feather uit Rotterdam. Ze gaat het tweede liedje spelen. Um, hoe gaat het tweede liedje heten? Hoe heet dit tweede liedje? Rollercoaster Ride. Rollercoaster Ride. Ik ben benieuwd of het uh, voor ons zo voelt. Live bij ons in de studio, nog steeds wakker. Pam Feather. On my mind I think it's time for me to let you go I need to leave it all behind I should have done this a couple years ago Even though it's hard and the road is long and life sometimes you need to be strong Some but need to go outside You need to be strong on this road, Kosra. Rollercoaster ride, ja, nee, ik vind het fantastisch. Ik deed mijn ogen even dicht en eh, ik moet zeggen, rollercoaster ride is voor mij of het algemeen wat meer adrenaline, en wat meer snelheid, misschien, maar inderdaad, met mijn ogen dicht uh, is het uh, toch een klein beetje. Ik heb in ieder geval in die achtbaan geprobeerd te zitten. Is dat goed, Pem? Het ging eigenlijk als een metafoor voor het leven, hè? want het ging meer over het ja, leven, off, dat... en ja. Downs en ja, steeds maar weer omhoog en omlaag. En omhoog. Maar hoe, hoe lang geleden heb je dit liedje geschreven? Wat zeg je, hoe lang geleden heb je dit liedje geschreven? Hmm, misschien een half jaar geleden. Of... Het ah, is dus eigenlijk nog wel vrij recent. Dus nog steeds, met ja. je 27 jaar, gaat je leven nog steeds wel eens uh, als een achtbaan te keer. Ja, dat klopt. Ja, 27 is natuurlijk een, een leeftijd waarop veel nog steeds muziek, de bloei van je leven ja, toch? En, en veel muzieklevens zijn op 27-jarige leeftijd nou, laten we dat ook nou. wel eens als achtbaan uit de bocht gevlogen. Oh, ja. <laughs> laten we zo. hopen dat het voor mij niet ja. gebeurt. Daar, daar, daar gaan we absoluut niet vanuit, Pam. En in ieder geval niet tot vier uur, want uh, tot die tijd blijf je bij ons en we houden je veilig hier in de studio. Okay. Leuk dat je er bent. Straks nog, uh, nog meer muziek van, uh, van Pam Feather. Maar um, eerst uh, gaan we het vooral. Uh, nou, wat zullen we ze doen? Plaatje draaien, denk ik toch? Um, ja. Waarom eigenlijk niet? Ja. Er is iets over je. I Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just just me. I feel good, right? Listen. Kinda notice, and one right In your colorful face It's kinda weird to me since you're so fine If it's up to me your face will change Get the same thing They say so and so is dating Love you or they're hating And it doesn't matter anyway Cause we're here tonight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 Like I Love You, een klassieker van Justin Timberlake. Ja, een moderne klassieker. Noem ik een moderne klassieker, absoluut. En hij komt naar Nederland en naar België. Ik heb kaartjes gekocht voor het optreden in Antwerpen. En ik heb ze aan mijn ding gegeven voor de verjaardag. Mag je mee? Nou, ik ga wel mee, denk ik. <laughs> Althans, dat weet ik niet zeker. Maar ik, dat, dat had ik kunnen filmen. Ja? En dan had je een reactie had ik op YouTube kunnen zetten. Ze, ze keek me aan, ze was zo verliefd. Ja. Was echt helemaal goed gescoord. Heel goed. Dat maakt een einde aan het eerste uur van Nog Steeds Wakker. Zometeen natuurlijk nog heel veel meer. Maar eerst het nieuws. Van de NOS. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.